1 uur. Het NOS-journaal. Door Altmegens. Goedemiddag. Verrassende uitspraak gerechtshof over Srebrenica. Politie vermoedt misdrijf bij brand in Hoofddorp. En 150 arrestaties bij ontruiming Kraakpand in Amsterdam. Vanmiddag is het zonnig. Alleen in het Waddengebied hangen nog wat wolkenvelden. Daar is het 21 graden. In de rest van het land ongeveer 25 graden. Morgen is het bewolkt en dan trekken er buien over het land... en de dagen daarna blijft het wisselvallig met elke dag wel kans op een bui. De Nederlandse staat is aansprakelijk voor de dood van drie moslims in 1995 in Srebrenica. Dat is het oordeel van het gerechtshof in Den Haag. De Dutchbetters die daar bescherming boden aan moslims... hadden de drie niet van de Nederlandse compound mogen sturen, zegt het hof. De drie werden, nadat ze waren, weggestuurd door Bosnische Serviërs vermoord. Verslaggever Jeroen de Jager in Den Haag. Jeroen, er werd verrast gereageerd op die uitspraak van het Hof. Waarom? Nou, niemand had deze uitspraak verwacht. In eerste aanleg bij de rechtbank oordeelde de rechtbank dat de VN verantwoordelijk is voor die operatie in Srebrenica en niet de Nederlandse staat. Dus de nabestaanden hadden moeten procederen tegen de VN. En iedereen had verwacht dat ook in, in dit hoge beroep bij het Hof een soortgelijke uitspraak uh, zou worden gedaan. Dus uh, op het moment dat het hof begon met het voorlezen van het arrest... Um, en een beetje duidelijk werd welke richting het opging... keek ik ook eens achterom zo naar de mensen. En iedereen zat vol ongeloof te luisteren en begon te smoezen met elkaar. En dacht, waar gaat dit naartoe? En toen bleek inderdaad dat ze, uh, dat het hof een uh, gunstig oordeel velde ten gunste van de nabestaanden. Wat is nou, als je in het kort moet zeggen, de kern van dit vonnis? Nou, de grote vraag die hier speelt is of die Dutchbatters uh, in Srebrenica... nou opereerden onder het mandaat van de VN... en aangestuurd werden alleen maar door de VN... of dat er ook sturing of effectieve controle... dat is een belangrijke term, effectieve controle vanuit Nederland was. En uh, volgens het Hof is aangetoond... dat er wel degelijk effectieve controle vanuit Nederland uh, was. Er werd op orders vanuit Nederland geëvacueerd daar in uh, Srebrenica... De uh, Dutch werden geëvacueerd, de moslimmannen die moesten allemaal uh, uit, dat, uh, uit die Dutch uh, compound, uit die Nederlandse compound. Dat kwam allemaal vanuit Nederland, die, op, die opdrachten. En daarom, zegt het Hof, is Nederland wel degelijk aansprakelijk, omdat ze die effectieve controle voerden. Betekent dit dat de zaak nu definitief is afgedaan, Jeroen? Deze zaak van deze drie mannen wel, uh, al is er nog steeds een mogelijkheid tot uh, cassatie bij de Hoge Raad. Maar dan volgen er wellicht nog een heleboel andere zaken van andere mannen... die ook van die compound uh, zijn afgestuurd op die bewuste 13 juli. Daar zaten 230 mannen. Uh, die zijn allemaal de dood ingedreven, zou je kunnen zeggen, met dit vonnis. En hen staat het, de nabestaanden van deze mannen, staat er dus open... om tegen de Nederlandse staat nu te gaan procederen. Jeroen de Jager bij het gerechtshof in Den Haag. dankjewel. Justitie sluit een misdrijf niet uit bij de brand in Hoofddorp... waarbij vannacht vijf mensen omkwamen. Mark Robin Visser. Het gaat uh, hoogstwaarschijnlijk om een gezin bestaande uit uh, een man die afkomstig is uit Irak. Een vrouw die afkomstig is uit Rusland. Zij uh, waren getrouwd en hadden drie kinderen van 11, 8 en 6 jaar oud. Eén jongetje en twee meisjes. Het echtpaar woonde sinds 2000 in Nederland, hebben we gehoord. En uh, sinds een jaar woonden ze in die woning in Hoofddorp. Vannacht iets voor twee uur hebben verschillende omwonenden één of meer doffe knallen gehoord. Zo horen wij van de buurman. Ik kwam uit mijn werk en... Uh, Hoe laat was dat? Halfzijds kwam ik uit mijn werk. Vannacht? Vannacht ja, vannacht ja. En om een uur of twee uh, ja, een luide plof, tenminste luid, een plof, glasgerinkel en een uh, hele harde gil erachteraan. En toen ben ik in de achtertuin gaan kijken en toen zag ik al de, de vlammen hier boven de schutting uitkomen. Dus... Uh, toen ben ik gelijk naar boven gereden, mevrouw, een, een kind gehaald en uh, naar buiten gerend. Op dit moment wordt uh, onderzoek gedaan in de woning. De woning is uh, met schermen afgeschermd. We kunnen niet echt goed zien wat daar uh, binnen gebeurt. De identiteit van de slachtoffers moet ook nog officieel worden vastgesteld. Om half twaalf werd er in het gemeentehuis in Hoofddorp een persconferentie gegeven. Voorgezeten door burgemeester Weterings. De brand is uh, kort voor tweeën uh, ontstaan. Om vijf minuten over twee waren zowel de brandweer als de politie ter plaatse... en kon de hulpverlening eh, beginnen. De brand was toen al van een zodanige omvang... dat eh, de woning niet betreden kon worden. En pas in een latere fase heeft de brandweer de vijf dodelijke slachtoffers aangetroffen. Het is duidelijk dat er nog heel veel vragen zijn... die op dit moment nog niet uh, beantwoord kunnen worden. Eén ding staat vast... Justitie houdt rekening met een misdrijf, hoorden wij tijdens de persconferentie van hoofdofficier Steenbrink. Uh, de politie is een opschoringsonderzoek gestart onder leiding van de officier van justitie. Er is reden om aan te nemen dat er sprake van een misdrijf, maar uh, bij een, uh, een, een incident zoals hier, een betreurenswaardig incident zoals hier heeft plaatsgevonden, is het sowieso gebruikelijk om uh, een grootschalig opschoringsonderzoek in te stellen. Dat was hoofdofficier van justitie Steenbrink. Hij vertelde ook dat de politie vorige maand bij het gezin thuis is geweest... vanwege een melding. Er is ook een aangifte uit voortgekomen, vertelde hij. Wat er precies vorige maand in dat gezin gebeurd is, dat wilde hij niet zeggen. Maar in ieder geval is daar wel ook hulpverlening bij geweest. Maatschappelijk werk en jeugdzorg waren sinds vorige maand betrokken bij dat gezin. Wat voor problemen er precies waren... en wat er precies de afgelopen tijd daar is gebeurd, dat weten we dus nog niet. Maar nogmaals, justitie houdt dus in dit geval met een misdrijf. Dan Amsterdam. Daar zijn bijna 150 mensen aangehouden na de ontruiming van een kraakpand. Ontruiming van het pand Schijnheilig, zo heet het, aan de Passeerdersgracht... verliep relatief rustig. Maar toen keerde de krakers zich tegen de politie, zegt een woordvoerder. De mensen zijn aangehouden, met name omdat er vanuit deze groep... Eh, geweld werd gebruikt richting de politie. Er is heel veel met flessen gegooid. De straat lag onder het glas en eh, een aantal mensen zijn voor oppelijke geweldbeleidingen aangehouden. Schijnheilig is een van de actiefste krakersbolwerken in Amsterdam... en het eerste van een reeks van acht panden die de gemeente vandaag wil ontruimen. Sympathisanten van de kraakbeweging hadden zondag nog een protestocht gehouden tegen de ontruimingen. Dit is het NOS-journaal, het Dorald Megens. Bij twee explosies in de Iraakse stad Taji zijn zeker 25 doden en 30 gewonden gevallen. Bij een regeringsgebouw ging eerst een autobom af, daarna ontplofte er nog een explosief... Tajid, het ligt zo'n 20 kilometer ten noorden van de hoofdstad In De laatste dagen zijn er meer aanslagen gepleegd in Irak. Doelwit waren veiligheidstroepen. Denemarken is begonnen met de omstreden nieuwe controles aan de grenzen met Duitsland en Zweden. Volgens de Deense regering leiden de grenscontroles niet tot overlast voor het vakantieverkeer. Het besluit van Denemarken om de grenzen weer te gaan controleren stuit op fel verzet van Duitsland. En ook de Europese Commissie is kritisch. Denemarken hoort tot de Schengenzone, de groep van 25 Europese landen... die onderling de vaste grenscontroles hebben afgeschaft. De vereniging Eigen Huis heeft voor haar website met beelden van inbrekers... nog nauwelijks bruikbaar materiaal ontvangen. Volgens Eigen Huis komt dat, omdat die beelden vaak essentiële informatie missen. Het materiaal wat we hebben ontvangen hebben we zorgvuldig bekeken. Uh, we gaan daar heel verantwoordelijk mee om, dus we nemen met iedereen contact op. En als het verhaal niet helemaal blijkt te kloppen, dan leggen we het terzijde...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 Dan doen we dat niet. De Vereniging Eigen Huis. De Vereniging praat nu met het Openbaar Ministerie om de inbrekers-site uit te breiden met beelden van openbare beveiligingscamera's... die justitie in bezit heeft. De toeristenbelasting wordt in veel gemeenten niet gebruikt voor het beter maken van de toeristische sector. Bijna de helft van de gemeenten stort het geld in de algemene kas. Dat heeft de Kamer van Koophandel onderzocht. Volgens de Kamer heeft dat vooral te maken met de bezuinigingen bij veel gemeenten. Uitgaven aan de toeristische sector worden uitgesteld. Maar ondertussen gaat de toeristenbelasting wel ieder jaar omhoog. De Kamer van Koophandel ziet dat liever anders. Toeristenbelasting is een, formeel een algemene belasting. Dus gemeenten mogen het wel laten toevloeien naar de algemene middelen. Maar zeker nu, hè, nu er, er minder geld beschikbaar is, minder budget beschikbaar is... lijkt het ons ook logisch dat je dat dan ook volledig weer inzet voor de sector zelf. Gemiddeld krijgt een gemeente per jaar 195.000 euro aan toeristenbelasting. Sport. Het is tien over één, over een uur dan is Radio Tour de France alweer bezig. De renners in de Tour die zijn zojuist vertrokken voor de vierde etappe. Die gaat van Lorient naar Muur de Bretagne over een afstand van 172,5 en Dat halve kilometer. Wel precies zijn. Verslaggever Gio Lippers is al in de finishplaats. Gio um... Als we nou de kennis moeten geloven, dan weten ze al wie er vandaag gaat winnen, hè? Ja hoor, en ook de niet-kenners, hoor. Want het gaat er maar vanuit dat iedereen zo'n beetje Philippe Gilbert vandaag speelt in zijn Tourpool. Omdat deze aankomst uitermate geschikt is voor die Waal die vandaag, precies vandaag, 29 jaar wordt... En uh, hij heeft er een beetje een handje van om, uh, om cadeautjes uh, ja, te, binnen te slepen eigenlijk. Afgelopen zaterdag was zijn vriendin jarig. Uh, toen won hij de, de eerste etappe in deze Krijg Tour. Kreeg zij de cadeautjes natuurlijk. En toen kreeg zij het cadeautje. En uh, vandaag uh, wilde hij zichzelf een mooi cadeautje geven met een uh, mooie rode strik eromheen. Ja. Op die muur de Bretagne. Ja, en het is een klim. Het ligt hem helemaal. Hij is twee kilometer lang. Als je aankomt te rijden ziet het er echt wel vreeswekkend uit. Want die weg die gaat dan uh, zo bijna recht omhoog en uh, ook recht door. Dus je kunt die hele klim zien. En, en dat maakt het allemaal zo beangstigend. Het is één lange rechte weg, twee kilometer lang. En dan uiteindelijk vlak hij wat af tegen de top. Maar er zitten stukken tussen van 12, 13 procent. En het is verschrikkelijk stijl. En echt iets voor Gilbert dus. Maar... Zie, zie jij nog andere kanshebbers? Jawel, er zijn er natuurlijk wel. Er zijn mannen die misschien wel wat gaan proberen. Want het is gaan regenen. En dat is toch een heel verschil met die eerste drie dagen... van de Tour die we hebben gehad. Toen was het prachtig weer. Nu rijden ze op natte wegen. En je merkt meteen al wat er dan kan gebeuren. Want al in de neutralisatie... Dus nog voordat de officiële start is gegeven. Was er al een behoorlijke valpartij in het peloton. Iedereen trouwens wel weer gewoon op de fiets gestapt. Maar het geeft wel aan dat het nat is. En dat de renners opnieuw nerveus zijn. Want Contador bijvoorbeeld. De man die achterstand heeft opgelopen in die eerste etappe. Die heeft al gezegd. Ik ga toch ergens in deze eerste week. Proberen iets van mijn achterstand terug te pakken. En dat zou hij misschien vandaag kunnen gaan proberen. En zo zijn er wel meer mensrenners, met name. Die echt op hun kivive moeten zijn. Want hier ja, de Tour winnen zullen. Dat wil je hier zeker niet, maar het is een cliché. Maar je kunt hem hier wel verliezen. Ja, en, en, en als we het hebben over de man in het geel, Huyshoft... blijft hij in het geel met, ja, met al die mogelijke aanvallers? Ik denk het niet. Nou, los van die aanvallen, maar ik denk dat hij op die klim... Huushoft uh, is een, een krachtsprinter, die kan mee op een redelijk klimmetje... zoals we dat afgelopen zaterdag hebben gezien, daar in de Vondé. Maar uh, dit klimmetje is net iets te lang voor hem, denk ik. Maar goed, hij heeft ons wel vaker uh, voor verrassingen uh, gesteld. Maar Huushoft uh, zou wel eens die gele trui kunnen gaan verliezen... en dan zou hij hem kunnen verliezen aan de klassementsman die het dichtstbij staat bij hem. Cadel Evans, die staat op 1 seconde. David Miller trouwens, ploeggenoot van Huushoft, staat uh, exact in dezelfde tijd als Huushoft... Die staat tweede. En zo zijn er wel meer klassementsrenners. Wat dacht je van de broertje Schlek? Die staan op 4 seconden. Nou, Robert Geesink op 12 seconden. Zo zijn er allerlei renners die belangen hebben bij die etappe van vandaag. Niet alleen voor de etappenzegen. Maar misschien toch ook wel weer om kostbare seconden te pakken voor het klassement. Ik hoor je nog geen Nederlandse namen noemen. Uh, Geesink heb ik net genoemd. Oh, uh, Ja, maakt niet uit. Robert Geesink dan op die 24 e plaats. Ja, er wordt wel gezegd. Misschien wel een type als Wout Poels. Uh, daar weten we van dat hij op steile klimmetjes behoorlijk goed uh, mee kan. Uh, Rob Ruig misschien. Ja, dat zijn misschien wel renners die we kunnen verwachten, maar uh, ik durf er echt absoluut geen geld op te zetten. Hm. Want het wordt een uh, loterij, zeker tegen het einde van die etappe. En er zal ook onderweg erg hard gereden worden met die regen en met die windschuin van achter. Je hebt kans dat er waaiertjes uh, gaan, uh, gevormd gaan worden. En dan wordt het misschien wel een hele, hele vreemde etappe door Bretagne. Hoe laat uh, finish ze in Mur de Bretagne? De, de, de geblende finishtijd staat zo'n beetje zo rond 5 uur, kwart over vijf. Uh, maar goed, dat weet je ook maar nooit. Ze hebben dus de wind in de rug. Dus er zou best wel eens wat harder gereden kunnen gaan worden dan uh, het schema aangeeft. Maar dat moeten we allemaal zien. Maar reken maar zo'n beetje rond 5 uur. Wij gaan het straks allemaal weer horen vanaf 2 uur. Dank je wel, de Lippens. Dan is de verkeersinformatie. Jolanda van der Velden bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag, 1 file op de A10, de richting Zaanstad. Tussen Afrit Haardem en de Koenten nog staat 3 kilometer. Dankjewel, nog een keer de hoofdpunten. Het ministerie van Defensie is verrast over de uitspraak van het gerechtshof in de Srebrenica-zaak. De politie vermoedt een misdrijf bij de brand van vannacht in Hoofddorp. Een Iraakse man, zijn Russische vrouw en hun drie kinderen zijn omgekomen. En in Amsterdam zijn bijna 150 mensen aangehouden na de ontruiming van een kraakband. Ze gooiden onder meer met flessen naar de politie.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 Het is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het begon met schaap Dolly, het eerste gekloonde zoogdier. Dat was 15 jaar geleden. Wat heeft dat kloon eigenlijk opgeleverd? En wordt er ooit nog een mens gekloond? Deel 2 van het radiodagboek van trompetist Erik Vloeimans. De liefde voor die trompet begon al toen hij jong was. Zelfs als alle aandacht naar een bekende zanger uitging... dan keek Vloeimans vooral naar de trompetist in de begeleidingsband. En ik weet nog wel dat... Uh... Bijvoorbeeld in, in mijn jeugd had je ook uh, uh, Rob de Nijs, die was dan uh, bij Stuyversin met Ria Bremen. En uh, die had toen een liedje, Jan Klaassen de trompetter En zat er zat gewoon een prachtige zilveren trompet, zat er achterin in een orkest. Prachtig. En na half twee zijn standpunt.nl. De Nederlandse staat is aansprakelijk voor de dood van drie moslims in 1995 in Srebrenica. Dat zegt het hof in Den Haag. Nabestaanden en een tolk van Dutchbed hadden de zaak aangespannen. De mannen werden gedood door Bosnische Serviërs nadat Dutchbedders ze van de compound hadden gestuurd. De schadevergoeding moet nog worden bepaald. Onze stelling straks. Nederland wordt terecht aansprakelijk gesteld in de Srebrenica-zaak. Bent u daarmee eens of oneens?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 People expected that maybe at one time, sometime it would happen, but maybe we've been a little bit quicker than they expected. Each human life is unique, born of a miracle that reaches beyond laboratory science. I believe we must respect this profound gift and resist the temptation to replicate ourselves. Bill Clinton, de president toen van de Verenigde Staten is. Het is vandaag precies 15 jaar geleden dat schaap Dolly ter wereld kwam. Het eerste gekloonde zoogdier. De wereld was in rep en roer en sindsdien heeft iedereen eigenlijk wel een mening over klonen. En Lunch vraagt zich af, hoe ver is de wetenschap nu eigenlijk? En wat kunnen we nog verwachten op dit punt? Ik praat erover met Christine Mummery, hoogleraar ontwikkelingsbiologie en stamcelonderzoeker... verbonden aan het Leidse Universitair Medisch Centrum. Dag mevrouw Mummery. Goedemiddag. Um, herinnert u zich nog dat moment dat u hoorde dat wetenschappers erin waren geslaagd om dat schaap te klonen? Oh, absoluut, ja. Um, ik weet zelfs toen uh, de melding was van Ian, Ian Wilmut die de zeg maar, grootvader is, dat hij meldde dat de moeder van Dolly zwanger was. Ik was met hem in een trein ergens naar een congres en hij zei, Dolly's moeder is zwanger. Ze wist al de naam. En uh, bij de geboorte ja, was dit gewoon een bevestiging. Ja, en, en is het dan een moment, uh, want u zit dan in die wereld... Dat, dat, dat je echt kippenvel op je armen krijgt? Of is dat een romantisch gedacht van mij? Uh, nou, zoals iemand Wilma het zei... het was gewoon een, uh, een verwacht stap nadat uh, de moeder zwanger was... Maar um, ik denk voor de wereld, die het niet gevolgd, was het een grote schrik. We wisten al jaren we konden kikkers klonen. Dus was al in dat de, In de jaren vijftig, geloof ik. Ja, absoluut. Dus dat uh, was al langer bekend. Maar het was niet gelukt met muizen. Dus dat is een laboratoriumdier die wordt veel gebruikt. En omdat het niet gelukt was, men dacht dat het niet mogelijk was met zoogdieren. Tot Tolly kwam. Ja. Even over dat klonen, hè? want dat is een woord uh, vanaf dat moment... ook wat, nou ja, wat in het spraakgebruik uh, geregeld voorbij komt dan. Wat, wat is het precies ook alweer? Nou, je neemt een, een, een eicel en dan neem je de eigen uh, genetisch materiaal uit... en je zet het genetisch materiaal in van een volwassen. In dit geval was het uh, van een andere schaap, van, de, van de, een deel van de, een cellen. En de kern, dus het genetisch materiaal, was in het eicel gestopt... en dan ging je het ontwikkelen als een normaal embryo... En toen het gezet was in, in Dolly's moeder... is het gewoon uh, tot een lammetje uitgegroeid. Ja. Maar er was maar één op de 250 is wel gelukt. Dus het was een hele lage kans dat dit lukte. Ja. En het is wel gelukt. En waarom is dat klonen zo belangrijk voor de wetenschap? Nou, het heeft ons geleerd dat je kan een cel uh, nemen... en teruggaan in de tijd. En tot die tijd wisten we dat niet. Wij dachten, het die ontwikkelingsproces ging, ging alleen maar vooruit. Maar Dolly leert ons dat in zo'n kan ook achteruit. En het heeft een hele nieuwe veld van ontwikkeling... in de, in de wetenschap uh, teweeggebracht... Vooral, we weten nu dat zonder een eicel, zonder klonen... kunnen we gewoon een volwassen cel terugbrengen... naar een hele primitief staat waar het alle cellen kan maken. Dus we kunnen nu een, cel, een huidcel nemen van bijvoorbeeld een patiënt... en gewoon een paar een stukjes genetisch materiaal inbrengen. En we maken een soort embryonaal stamcel, dus een heel primitief cel... die kan zenuwcellen worden of hartcellen. En dat heeft Dolling ons geleerd. Ja. Um, want u zegt, we, we kunnen terug in de tijd. Want er is geloof ik een Japaner die claimt nu dat hij een mammoet kan uh, klonen. Hè? Over vijf jaar denkt hij dat te bewerkstelligd hebben. Denk, gelooft u dat of niet? Nee, helemaal niet. Want die stukjes genetisch materiaal die hij heeft zijn heel erg klein. En het is allemaal, uh, ja, een soort, allemaal door elkaar gemengd. Dus met klonen van zoals de Dolly, Dolly de Schaap... was dat met intact genetisch materiaal van één hele kern, noemen we dat. Mm -hmm. Ja, dus die mammoet, dat is een broodje-aap-verhaal in dit geval. Nou ja, hij wilde gewoon met een olifant als moeder gebruiken. Die lijken een beetje op elkaar, maar is de vraag of dat lukt natuurlijk. ja, ja. Er komt wel iets uit waarschijnlijk, maar misschien een gedrocht. Uh, nou ja, dat wachten we nog even af wat dat ja. allemaal wordt. Vijftien <laughs> um, jaar zijn we dus nu met dat, met dat klonen. Wat, wat hebben we nou in die tussentijd uh, voor baanbrekends geleerd? Nou, vooral wat ik net noemde, maar die grote angst of de grote ja, zeg maar verrassing van Dolly, men zegt meteen, oh dat gaan we doen bij de mens. Ja. En men verwacht, en er waren veel inderdaad broodjes aan verhalen over klonen van mensen, het doel achter die klonen van mensen was eigenlijk embryo's te maken van een bepaald individu dat je kon stamcellen uithalen. Dus dat was genoemd in Nederland therapeutisch klonen. Ja. Met de bedoeling aan stamcellen gelijk, vergelijkbaar met een, een bepaald persoon, een bepaald patiënt te maken. Maar dit nieuwe methode, die we hebben sinds de laatste ja, zeg maar vier jaar, vervangt dat helemaal. Dus de drang om mensen te klonen is eigenlijk verdwijnen. Ik ken geen wetenschappers meer die bezig zijn. überhaupt met het idee. We hebben nu een alternatief. En het is meer in de gebied van science fiction gekomen. Er wordt uiteraard nog uh, dieren gekloond. Dus uh, bijvoorbeeld zeer grote melkproducenten. Japan is zeer geïnteresseerd om hele goede vleeskoeien te klonen. Als ze mm. één goede hebben, dan willen ze honderd van hetzelfde hebben. Dus dat gaat door, maar niet met mensen. Nee. En, en u zegt eigenlijk dat klonen, uh, dat in feite is dat alweer dus wat uh, betreft de mens wel, ja, wij we, we maken veel liever stamcellen vanuit de huid door genetisch materiaal in te brengen. En dat doen we dagelijks. Ik vind het nog steeds, moet ik zeggen, wonderbaarlijk... dat je kan binnen twee, drie maanden gewoon hartcellen... of zenuwcellen maken van een stukje huid van iemand. Maar dat geeft uh, ongekend uh, mogelijkheden om onderzoek te doen. Ja. Terwijl die stamceltherapie toch ook wel vaak uh, kritisch wordt benaderd. In Amerika is dat altijd een enorm hot item. Ja, dus dat is voorlopig nog steeds op embryonaal stamcellen gebaseerd. Er is uh, nu een klinisch trial, zoals ze dat noemen: een test in mensen voor uh, ruggenmerglezies en voor uh, ouderdomsblindheid, makeloid degeneratie, dat heet dat. Op dit moment zijn embryonaal stamcellen. En hun de, de cellen die daarvan komen veiliger voor klinische toepassing voor celtherapie. Dan deze nieuwe type stamcel die ik net noemde, van de huid gemaakt. Maar um, ik denk in de toekomst dat is best mogelijk dat, dat de embryonaal stamcellen zou vervangen. Ja. Die debatten zijn altijd heel fel. Hè? Nogmaals, met name in Amerika, maar ook hier in Nederland gaan die stemmen wel op. Begrijpt u dat? Oh, absoluut, ja. Om een embryo als stamcel te maken heb je, uh, moet je een embryo vernietigen. Er is weinig uh, alternatieven. Dus ik kan me voorstellen dat, dat veel mensen denken dat uh, bevruchting is de begin van het leven. Zo denkt de christelijke geloof. Mm -hmm. Andere geloven denken dat niet zo. Ze denken dat het later is als de ziel in het lichaam gaat. Dus men is niet helemaal uh, op één lijn wanneer het leven begint. Maar inderdaad, als je mm. denkt dat het begint bij de vruchting, dan en binnen afstandscellen vernietigt het ja, leven. Ja, maar goed, je kan er ook heel veel levens mee redden, natuurlijk, zeggen de voorstanders. Ja, jawel. Maar dat is uh, dat is toekomst. Dat weten we niet zeker. We hopen het wel. En wat denkt u van zeg maar ouderdomsblindheid gene genezen? Dat is niet levensreddend. Maar nee. dat is wel, uh, geeft je meer levensgenot als je oud bent en kan niet veel goed zien. Ja, uh, ja ik, dat, dat snap ik. En, en dan heb je natuurlijk altijd nog mensen die zeggen van ja, moeten wij met z'n allen dit wel willen? Moet je dit kunnen als mens? Moet je het ook niet gewoon zijn gang laten gaan? Ja, de maatschappelijk debat is heel belangrijk in deze. En dat is in, in Nederland heeft dat uitgebreid plaatsgevonden. En daar is de wet op gebaseerd. Dat zolang het gaat om restembryo's... Mm -hmm. dus dat zijn embryo's die anders zou vernietigd worden... is dat niet zo'n probleem. Mits die ouders, beide ouders uh, toestemming geven. Ja. Maar het maken van embryo's voor onderzoek is niet toegestaan. Ik denk, niemand heeft daar moeite mee. En misschien in de toekomst deze nieuwe stamcellen die zal dat uh, vervangen. Ja. En u zegt, uh, de, de, het moment dat er een mens wordt gekloond... Dat, uh, dat, dat, zal, dat, zal dat niet meer gebeuren? Ik, het lijkt mij onwaarschijnlijk. Er waren zeker uh, pogingen gedaan. Vooral die beruchte verhaal uit Korea. Dat was eigenlijk een schande, dat was bedrog eigenlijk. Het was niet gelukt om... Uh, om embryo's te maken uit We, een kloon. Wetenschappers in Zuid-Korea hadden dat geclaimd, een paar jaar geleden. Dat hadden ze geclaimd. Het idee erachter was wat ik net noemde, die therapeutisch klonen. Dat was om embryonale stamcellen te maken van een bepaald individu. Maar het was niet gelukt. En die deed het onderzoek onder de best wetenschappelijke omstandigheden, Je kan voorstellen, ze hadden eicellen van uh, jonge vrouwen gekregen. Zij hadden heel goede kloningsonderzoekers uh, mee bezig. En kennelijk was hun uh, succeskans nog minder dan één op het duizend. Mm -hmm. um, we moeten ook denken dat die, uh, zeg maar, die broers en zussen van Dolly... ook veel abnormaal ontwikkelingen vertonen. Uh, abnormaal longontwikkeling, um, hele grote bulten op de hoofd en dergelijke. Mm -hmm. Dat zou je nooit willen in een baby natuurlijk... Dus um, de motivatie is gering, omdat bijna iedere kloon heeft zijn fouten. Zeg maar. ja. Zelfs Dolly is overleden toen ze zes jaar was en is niet oud geworden. Ja, ja. Nou, We stonden even stil bij uh, Dolly inderdaad. Vijftien jaar geleden werd de uh, schaap uh, gekloond Dolly... en uh, was daarmee de eerste gekloonde zoogdier. Dank dat u ons even hebt bijgepraat over de stand van zaken nu. Christine Mammery. Het Radio Dagboek. Deze week met... Erik Vlumans. ik ben trompetist van beroep en ik heb deze week een aantal concerten. Na een weekend vol optredens is hij vandaag een dagje thuis in Rotterdam. Luistert u naar deel 2 van zijn radiodagboek. Kopje thee. Wil nee, kopje thee? Nee, Het is een hele leuke dag. We waren gisteren 9 jaar getrouwd. en Toen zijn we begonnen met een... Uh... Er is dus hier een heel leuk Frans uh, soort van tentje om de hoek. Op de oude dijk, hier in Rotterdam. En um, ja, daar hebben ze ontzettend lekker, uh, lekker eten. Ze hebben een heel grote tapas, tapas, uh, schotel op met z'n tweeën. En daar zijn we ook meteen met champagne begonnen. Maar wacht eens even. Hé, hey Jacques, zie ik je nog vanmiddag? Zie ik je nog vanmiddag? Ik rij waarschijnlijk een <coughs>, nieuw half vier pak ik de trein. Uh, ja. Anders kom even langs de Oude Dijk. Maar ik ben er nog wel. Oké. Okay. Goed. Oh, Jacqueline is uh, mijn steun en toeverlaten en mijn grote oh, liefde. Ja. We hebben elkaar uh, ontmoet toen ik uh, 31 was. En we zijn negen jaar geleden getrouwd. Dus ja, ja. De, de, ze zeggen wel eens: uh, achter elke sterke man staat een sterke vrouw. Nou, dat is in dit geval dus wel heel erg zo. En, uh, het, is een, het is een vrouw die, die um, nooit zoveel... Um, uh, die zelf niet in de publiciteit wil of zo. Maar heel erg op de achtergrond. Uh, heel erg uh, steunend is voor mij. Ja, dat is, dat is heel, heel, heel prettig. Heel, heel bijzonder. Ik mag mezelf wel een heel uh, gelukkig, uh, gelukkig mens prijzen. Nou, gaan we even. De, met de thee gaan we naar achter in de tuin. En je ziet het, ik heb hier een heel mooi. Uh, geplaveid paadje. Een beetje romantisch paadje. <laughs> en een. Uh, Hele groeiende tuin. Dat is onze bijdrage aan, uh, aan Nederland. <laughs> We doen de deur even dicht. Dit, is een, um, dit heb ik sinds mijn uh, 45ste, achter in de tuin. Uh, dit is mijn, uh, mijn domein. Dus voor het eerst in mijn leven heb ik ook echt een, uh, een, een, een klein huisje van uh, 5, bij, wat zal het zijn? 5 bij 5 of zo. En, uh, met een bankje erin, piano. Ik heb een trompet. een, een, een, een uh... Het is een, um, een gouden trompet. Ja. Ik, ik vind, ik vind dit, uh, dit, dit een wonderschone klank uit deze trompet. Vroeger uh, was ik altijd al, altijd al heel erg geraakt door koper. En ik was... Uh... Je wel, als, je, als je als kind hè, dat je dan niet kunt slapen omdat je, omdat je heel graag een papegaai wil of zo. Of, uh, of weet je wel, of, of, een, of, een, of een ander dier of, uh, of, of een fiets. Of je krijgt een mooie fiets en dat je zo opgewonden bent. En zo opgewonden werd ik als kind van, altijd van, van, van, van koper. Ik vond trombone en trompet vond ik heel erg mooi. En ik weet nog wel dat uh, bijvoorbeeld in, in mijn jeugd had je ook. Uh, uh, uh, Rob de Nijs was dan uh, bij Zin met Ria Bremen En uh, die had toen een liedje, Jan Klaassen de trompetten. En er zat er een prachtige zilveren trompet. Zat er achterin een achterin orkest. En als kind vond ik dat vond ik magisch. Dat vond ik zo vond ik prachtig. En um, op een gegeven moment dan ga je door op de muziekschool... en dan, dan kies je een instrument. En toen was het uh, Trompet. Muziek maken, dat, dat, dat brengt mij wel in een bepaalde staat van zijn. En ik, ik, word, er, ik word er vaak wel, wel heel vrolijk van. Ik, ik vind wat ik doe, dat, daar word ik heel blij van. Dat is, dat is machtig mooi gewoon. Ja, het radiodagboek van Erik Vloeimans, gemaakt door Ingrid Koning. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Zometeen in stand.nl de volgende stelling: Nederland wordt terecht aansprakelijk gesteld in de srebrenica zaak. En we zijn benieuwd naar uw eens en oneens. Kom maar op, zou ik bijna zeggen. Um, we gaan er zo meteen over doorpraten. Nu eerst Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De Nederlandse staat is volgens het gerechtshof in Den Haag... aansprakelijk voor de dood van drie moslims uit Srebrenica. Een tolk en zijn familie en een elektricien... werden in juli 1995 tegen hun zin van de Nederlandse compound gestuurd. En ze werden uiteindelijk door Bosnische Serviërs vermoord. De advocaat van de nabestaanden en de tolk zegt in een reactie... dat de uitspraak van een enorme moed getuigt. volgens haar gaat de uitspraak tegen de politieke stroom in... Het Openbaar Ministerie heeft aanwijzingen dat er bij de woningbrand... van vannacht in Hoofddorp sprake is van een misdrijf. Welke aanwijzingen daarvoor zijn, is niet bekendgemaakt. In het huis werden vannacht vijf lichamen gevonden... van twee volwassenen en drie kinderen. De toeristenbelasting wordt in veel gemeenten niet gebruikt... voor het verbeteren van de toeristische sector. Volgens de Kamer van Koophandel stort bijna de helft van de gemeente... het geld in de algemene kas. Volgens de KVK heeft dat vooral te maken met de bezuinigingen bij veel gemeenten. Uitgaven aan de toeristische sector worden uitgesteld. Ondertussen gaat de toeristenbelasting wel ieder jaar omhoog. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de a 10 richting Zaanstad... tussen Geusveld en de Koentenol, 5 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. De staat der Nederlanden is dus verantwoordelijk voor de dood van drie moslimmannen in Srebrenica in 1995. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag vandaag bepaald. Het was een verrassende uitspraak en niemand had dit eigenlijk verwacht. Politiek ga je tegen de stroom in en dat inderdaad al uh, uh, tien jaar. Ja, het getuigt van een uh, enorme moed dat, het, uh, dat deze uitspraak is gedaan. We zijn er zeer, zeer gelukkig mee dat is de advocaat Zegveld die dus ongelooflijk blij is bij een eerdere behandeling van de zaak werd het ministerie van defensie nog in het gelijk gesteld maar nu liggen de kaarten dus anders is het goed dat de Nederlandse staat aansprakelijk wordt gesteld of gaat zo'n uitspraak veel te ver immers de actie was toch onder VN vlag ik praat erover met Mietjan Vaber, Faber, voormalig IKV-secretaris, internationaal, uh, nee, het Interkerkelijk Vredesberaad, daar stond dat voor IKV. Uh, al jaren betrokken trouwens bij de Srebrenica-zaak, u heeft er ook een boek over geschreven, Srebrenica, tussen haakjes, de genocide die niet werd voorkomen. Uh, welkom in Stand.nl. Goedendag. We beginnen altijd met drie keuzes, mag u er maar ja of nee op zeggen? Daar komen ze. De uitspraak bewijst dat Nederlandse militairen wel degelijk schuldig zijn aan Srebrenica. Ja. De VN was haar handen in onschuld. Uh, nee. Hillen kan zijn borst nat maken. Jazeker. Yes, goed, dan de, de stelling. En ik vraag aan de luisteraars om even goed te luisteren... want daar mag u dan zo meteen op reageren. Nederland wordt terecht aansprakelijk gesteld in de Srebrenica-zaak. U kunt reageren met uw eens of oneens door te sms'en naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Nederland wordt terecht aansprakelijk gesteld in de Srebrenica-zaak, meneer uh, Faber, Eens of oneens? Daar ben ik het mee eens. Leg eens uit waarom? Nou, omdat ze uh, zeggen: Nederland is niet, wordt niet aansprakelijk gesteld voor de genocide die gepleegd is want dat is, die is gepleegd door Mladic en zijn moordenaars. Um, maar Nederland is wel aansprakelijk voor het feit dat ze mensen hebben uitgeleverd en met name mannen en in dit geval gaat het dus om drie mannen... Eh, waarvan ze met aan zekerheid grenzen de waarschijnlijkheid wisten... Dat, ze, dat die vermoord zouden worden. En die waren op de Nederlandse compound... dus onder bescherming van de Nederlanders... en hadden daar moeten blijven. Ja. Uh, want er waren meer mannen uh, daar. Uh, ik ben zoiets van 230 uiteindelijk... Um... Het gaat ook precies om de datum op waarop zij dan uiteindelijk weggestuurd zijn. Hè? Dat de Nederlanders hadden kunnen weten dat dat fout zou lopen. Kijk, de Nederlanders, die, die, de, de Srebrenica-enclave, die werd door de Serviërs ingenomen op 11 juli 1995. En op 12 juli. Uh, begon men met de evacuatie-deportatie... van de mensen die buiten de compound waren. Er waren vele duizenden. Mm -hmm. En uh, op, op die dag, en met name in de, in de nacht die daarop volgde... zijn heel veel mannen vermoord al buiten, buiten de compound door de Serviërs. En dat is door Nederlandse militairen gesignaleerd. En die hebben dat ook gerapporteerd. En men wist dus dat de Serviërs erop uit waren... om die mannen te vermoorden. En die mannen die op de compound zaten... dat waren er inderdaad ergens tussen de twee en de 500, naar mijn schatting. Want niet iedereen heeft zijn naam op een papiertje geschreven... Die liepen tussen inderdaad groot gevaar voor hun leven en, uh, en er was maar één ding te doen eigenlijk door, door Nederland en, de, en door de Nederlandse uh, commandant ter plekke uh, Hou die man op de komp en stuur ze er nooit af. Ja en dat hebben ze wel gedaan en, en deze drie uh, hebben daar dus nu uh, tenminste over deze drie gaat nu deze zaak um, toch zeggen mensen ja van waarom wordt Nederland nu aansprakelijk gesteld want dat was een actie onder VN vlag. De rechter heeft geoordeeld dat er een gedeelde verantwoordelijkheid was. Dus dat, je, dat ook Nederland een groot aantal initiatieven genomen heeft in diezelfde dagen. Die te maken hadden met de evacuatie in, in, in de allereerste plaats van Dutchbed, dus van de Nederlanders zelf. Maar Dutchbed kon niet weg zonder dat ook die vluchtelingen meegingen. En, en Nederland heeft dus uh, ja, instructies gegeven. Heeft als het ware samen met de VN een verantwoordelijkheid genomen... voor het, uh, voor het, weg, voor het wegleiden van al die vluchtelingen... Uh, op een manier uh, dat ze het uh, veilig gebied zouden bereiken, of, uh, zouden bereiken. En dat is ook altijd de, uh, de stelling geweest van de Nederlandse regering. Uh, wij gaan niet weg zonder dat die moslims met ons meegaan. Want wij moeten ze beschermen. En dat is dus niet gebeurd. Nee, nee. En dat is wat, uh, wat de Nederlandse staat nu... Uh, Precies wordt verweten. Um, de, de mannen zijn. Uh, want daar is toch verontwaardiging over. Merk ik ook op uh, reacties op onze site. Want hier zegt iemand. Uh, de moslims werden vermoord omdat ze al generaties lang in onmin leefden met hun buren. Daar kunnen wij toch niks aan doen, zegt deze meneer of mevrouw. Nou, oh, kijk, dat ze, dat ze, of ze generaties al in, in, in, in ondersleefde leefden met hun buren. Eh, of misschien vanaf het feit dat dat allemaal waar is. En of dat voor iedereen geldt. Nee, daar kun je niks aan doen. Maar op het moment dat je mensen eh, op je compound toelaat. en ze dus bescherming biedt. Eh, is er één standaardregel dat je ze er niet mag afsturen als ze risico's voor hun leven uh, uh, riskeren. Ja. En, en dat is wel gebeurd. Ja. Dus daar ben je dan wel zelf verantwoordelijk voor. Je bent niet verantwoordelijk voor de hele geschiedenis van de Balkan... maar je bent wel verantwoordelijk voor datgene wat op een bepaald moment gebeurt... terwijl jij in de buurt bent. Ja. En nou is het bijzonder natuurlijk dat de rechtbank eerst anders had beslist. Het Hof nu een, ja, een totaal andere uitspraak komt. En de advocaat, we hoorden net dat zeggen ook... Uh, die noemt dat moedig en noemt het zelfs een politieke uh, afweging. Ja, dat is ook dat is ook. Uh, ik, bedoel, ik heb het hele proces van medevaan gevolgd. Ik was adviseur van het advocatenkantoor, wat dat uh, begeleid heeft. Uh, en, uh, en, en, en voortdurend als de zaak aan de orde kwam bij, uh, bij de rechtbank, was het antwoord nee, dat is alleen, uh, dat kun je de VN aanwrijven, uh, mm -hmm. maar niet Nederland. Nou, het probleem is, als je het VN niet aanwrijft, dan moet je een rechtbank opzoeken op VN-niveau en die bestaat niet. De VN functioneert boven de wet. Uh, en nou heeft deze rechter voor het eerst, dit Hof voor het eerst gezegd, nee, we zijn ook. Zelf verantwoordelijk, op zijn minst deels verantwoordelijk, en zeker verantwoordelijk voor het wegsturen van die drie mensen waar het dan vandaag om gaat. Ja. Speelt daar dan schuldgevoel nog een rol in zo'n uitspraak van zo'n rechter? Nee, kijk, de feiten liggen niet. En dat heeft, dat heeft de, de, de, de rechtbank ook nog eens beklemd. Want de feiten liggen niet. En, en de feiten zijn dus op een rij gezet. En, en daaruit is de conclusie getrokken. Ja, daar waren wij verantwoordelijk voor, voor die feiten. We hebben. En samen met de VN die, die evacuatiestreepje deportatie... Uh, goed gekeurd. Uh, uh, onze minister van Defensie voorhoeven heeft, heeft gezegd vervolgens, van we, mogen, we werken wel mee aan die evacuatie, maar niet aan de scheiding van mannen en vrouwen. En dat betekende dat Nederland wel groepjes, van, de, groepjes vormde, maar ze dan als het ware vooruit schoof naar de Serviërs toe, die dan de mannen van de vrouwen gingen scheiden. Mm. En we hebben waargenomen uh, dat het met die mannen dan slecht afliep, want de eerste nacht dat die Serviërs daar, uh, daar waren en dat we bezig waren met die evacuatie, zijn er eens 200 mannen vermoord. En we hebben het we hebben tientallen van die, mannen die van die lijken zien liggen. Ja. En daarna kwam dus op de laatste dag kwamen de mannen aan bod... Die op de, en de vrouwen die op de compound waren. En toen wist je met aan zekerheid grenzen de waarschijnlijkheid... die mannen gaan eraan. Ja. En dat kan dus niet. Het is heel lang gegaan he, over excuses ook. Denkt u dat dat had uitgemaakt als, uh, als de Nederlandse overheid... gewoon uh, ronduit excuses had aangeboden, uh, verantwoordelijkheid had genomen? Was dan deze hele zaak misschien niet geweest? Nou, dat, dat zou kunnen. Kijk, als de Nederlandse, als de Nederlandse regering um, uh, excuses had aangeboden... wat ze niet gedaan heeft over dan zou je kunnen denken, van, als je excuses aanbiedt... ben je juist voor verantwoordelijk. Want je hebt iets ja. gedaan wat je niet had moeten doen. Dus dat is waarschijnlijk gedaan. ook de reden waarom ze dat niet hebben gedaan. En dat is ook de reden geweest waarom ze dat nooit gedaan hebben. Ja. Ze hebben altijd gezegd, de verantwoordelijkheid ligt bij de Verenigde Naties... niet bij Nederland. Ja. En nu en, zegt de rechter dus toch, eh, ondanks en, dat ze die excuses niet hebben gemaakt... Eh, we tikken jullie toch op de vingers. Jullie, jullie hadden verantwoordelijkheid. Ook Nederland had verantwoordelijkheid. Nederland kon zelfstandig handelen op dat moment. En met name ook ten aanzien van de mannen die op de compound zaten. Ja. Hebt u er een verklaring voor waarom eh, die rechtbank eh, eerst... Een totaal andere uitspraak heeft gedaan... dat dat dus nu in die, in die tussentijd uh, ineens veranderd is? Nou ja, Omdat het voortdurend om, om die centrale vraag ging: uh, wie is eigenlijk uh, verantwoordelijk? En als, als, als uh, Nederlandse militairen een VN-uniform aan hebben, ja, dan zijn ze in VN-dienst en niet in Nederlandse dienst. En dat is voortdurend het hoofdargument geweest om te zeggen: van ja, sorry, er is iets ontzettend misgegaan. Maar ja, je moet niet bij ons zijn, je moet bij de VN zijn, want die lui hadden, hadden ze uitgeleend aan de VN. En dus is de VN verantwoordelijk voor datgene wat ze vervolgens doen. Ja. Dat is het argument geweest en daarvan heeft de rechter gezegd: van hoor eens even, het was een gedeelde verantwoordelijkheid. Um, toch is dat, dat iets wat mensen toch niet helemaal goed begrijpen. Uh, tenminste, dat niet, uh, niet kunnen volgen in die zin. Ik, ik lees nog maar weer even een reactie van, van onze site. Er uh, zegt iemand, het is hier toch van de zotte... dat je als land je nek uitsteekt om tussen twee strijdende partijen... te proberen vrede te stichten en dan achteraf de schuld krijgen... van de ellende die veroorzaakt wordt door uh, de beestenmentaliteit... zoals het hier staat, van degene die je uit elkaar probeert te houden. Uh, Zo'n gerechtshof is alleen maar bezig met juridische haakloverij... en heeft de werkelijkheid volledig uit het oog verloren. Nou, ik, ik zou eerlijk gezegd uh, te, te omgekeerd willen uh, reageren. De, op een gegeven moment heeft de rechtbank ingezien... dat je niet om de realiteit heen kunt. Dat Ook als je ergens naartoe gaat... Met hele eerbare bedoelingen, namelijk om die mensen daar te beschermen. En je geeft die mensen een, op het kritieke moment. Een, een vorm van bescherming. door ze op de compound te laten. En die compound die was van de Nederlanders. Daar zaten geen Serviërs op. En jij als Nederland. Als, als, als de Nederlanders besluiten op een gegeven moment. om die mensen er toch weer af te sturen. ben je echt verantwoordelijk zelf. Want daar zit geen Serviër bij. die, dat, die jou een opdracht daartoe gegeven hebt. Nee, jij hebt zelf gemeend. dat ook die mensen weg moesten. En het, terwijl je wist. en, en dat hebben ze Nederlanders. Nederlandse officieren hebben dat ook beklemtoond... En, en, en gezegd voor verschillende rechtbanken. Ja, we wisten dat ze een, een, een heel groot risico zouden lopen. En ze bedoelden daarmee dat ze vermoord zouden worden. Ja. Maar even voor de goede orde, u zegt ook van... Kijk, uiteindelijk wat daar gebeurt is, de, de genocide, daar, daar kan Nederland niks aan doen. Dat is echt de zaak van Mladic en, en, en, en zo. Ja, de genocide, daar wordt Nederland, dat wordt Nederland niet aangevreven. Dat is, uh, God dank niet, dat hebben we ook niet gedaan. Nee, we hebben alleen... Uh, de, bij de voorbereiding op de genocide zou je kunnen zeggen... terwijl we dus wisten wat er uh, waarschijnlijk zou gaan gebeuren... Ja, hebben we stappen genomen die we niet hadden mogen zetten. Ja. Het is een hele bijzondere uitspraak, ook, ook gewoon internationaal gezien, uh, geloof ik. Hè? Is dit al ja, het eerder, is, eerder gebeurd? Het is, het, is heel, het is heel bijzonder dat er dus... Er wordt, kijk, wij, wij opereren doorgaans in, in, in VN-verband. We gaan er niet zelf op uit. Ik als de Amerikanen naar Irak gaan, ja, dan doen ze dat onder Amerikaanse vlag. Maar wij doen internationale operaties altijd in internationaal verband. En, en, en, en dus ligt de verantwoordelijkheid ook bij internationale organisaties. Alleen het probleem is... Eh, dat je natuurlijk toch ook een eigen verantwoordelijkheid als staat voelt... voor de mensen die je uitstuurt. En dat je toch er wel bovenop zit en voortdurend aan het kijken bent... van hoe gaat het met onze jongens en wat kan wel en wat kan niet. En dus dat je toch in zekere zin ook een beetje verantwoordelijkheid voortdurend... Terugneemt. Hè. Dus niet dus de jongste die het helemaal op pad stuurt en dan zegt van over drie jaar zien we jullie wel weer. Maar dat je van dag tot dag op de hoogte wenst te blijven en ook een zekere vinger in de pap wenst te houden. Nou, dat heb je hier gezien in het geval van Schubbernitsa en dat is dus fout gegaan. Ja. Maar ja, goed, ik kan me voorstellen als je nu uh, aan, aan de touwtjes trekt in Nederland en je krijgt weer een verzoek voor zo'n missie. en met zo'n uitspraak in je achterhoofd, dat je dan toch even nadenkt. Want uh, je kunt dus inderdaad daar zelf verantwoordelijk voor worden gehouden. Ja. En, en, dat is, en dat is ook goed dat je daarover nadenkt. En als je dus op een gegeven moment inderdaad dat gevoel krijgt... ook gezien uh, deze, deze situatie en misschien nog wel een paar andere situaties... Uh, dat je dan tot de conclusie komt, dat kunnen we gewoon niet aan. Mm. Uh, wij, wij, en dus moeten we het niet doen. De, de, er wordt hier nu gesproken van de tussenvondens. Sowieso uh, kan uh, Defensie nog uh, in cassatie gaan uh, bij de Hoge Raad. Uh, dan moet er ook nog een soort bedrag worden bepaald, uh, ja. denk ik. Dus dat, dat komt dan allemaal nog. Um, wat, we, we, we hebben er straks even gebeld met uh, de internationaal strafrecht uh, uh, Geert-Jan Knoops. Uh, die zei dat hij uh, dat niet denkt dat dit een precedentwerking kan hebben. Dus dat hier nog meer zaken achteraan komen. Wat denkt u? Ik denk het eerlijk gezegd van wel. Uh, om de om de eenvoudige reden dat... Uh, deze mensen zijn er inderdaad afgestuurd uh, van de compound... maar er zaten, er zaten dus meer mannen op de compound... en die zijn er ook afgestuurd door de Nederlanders. En dan nou kun je redeneren uh, zoals het in, het, in, in, in, in dit vonnis staat... Van, uh, deze mensen werden bijna als laatsten van de compound afgestuurd. En met andere woorden, uh, wat er met die eerste mannen uh, gebeurde... dat was, uh, dat was allemaal on onduidelijk. Alleen die redenering gaat er zover niet op dat we zelf geconstateerd hebben al de avond daarvoor uh, dat mannen die buiten de compound, dus die niet op de compound waren toegelaten, maar buiten de compound zaten en die werden af dat daar 200 uh, in diezelfde nacht werden vermoord. Ja. We hebben die lijken gezien en dus je wist eigenlijk bij iedere man die je van de compound zou afsturen dat die het grote risico liep om vermoord te worden. Dus die twee tot 500 uh, andere uh, zaken... en de nabestaanden ervan zouden wel degelijk met deze uitspraken... Ik een denk zaak dat, hebben. We, dat, dat, we, dat we een heleboel voor onze kiezen krijgen. Goed. Ja. Uh, blijf meeluisteren naar uh, de reacties van onze luisteraars. Ik kom graag zo meteen bij u terug om uh, die even door te nemen. We kijken even naar uh, de site. Oh, wacht even, dan moet ik even iets doen. Want dan hebben we ook de laatste cijfers hier. Dat heb ik nu gedaan klinkt allemaal heel uh, amateuristisch, maar dat is het ook wel. Nederland wordt terecht aansprakelijk gesteld in de Sabrenica-zaak. Eens 47 procent, oneens 53. En er is door bijna 1000 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, meneer ochtend. Zeg maar. Um, ik ben het oneens met de stelling. Laat ik vooropstellen dat ik vind dat die misdadig is voor die moordpartijen... dat hij gestraft moeten worden. Maar er blijft één zaak steeds onderbelicht... Uh, al die enclaves werden misbruikt door de moslims... door de grote legerkorpsen te vestigen... en van daaruit de Serviërs aan te vallen. En ze zijn lang genoeg gewaarschuwd door de Serviërs... van als de, uh, de uh, NATO het niet doet... de Verenigde Naties het niet doen... in dit geval Dutchbed... dan gaan wij die enclaves gewoon vegen. En daaruit is die hele zaak uh, ontstaan en geëscaleerd. Mm. En hoe kunnen we nou Dutchbed aansprakelijk stellen... voor iets wat de moslims zelf uh, aangestoken hebben mm. in dat geheel? Want... Uh, die enclaves waren bedoeld als c-veven voor burgers. Ja. Ja. Terwijl het bekend is hoeveel militairen ja. er zijn geweest. De hele legerkorpsen werden er zelfs in die grote enclaves gevestigd. Ja. Oké, okay. punt is duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja. Goedemiddag met Van Dijk. Ik heb een heel dubbel gevoel hierover. Aan de ene kant ben ik het eens met de stelling. En, en, en dat als je verantwoordelijk bent, direct verantwoordelijk voor de dood, daar moet de schuldig voor worden gestraft. Aan de andere kant vind ik dat de heer Faber veel te eenzijdig de zaak belicht. Hij heeft het steeds over Nederland. Er waren heel veel militairen daar. Nederlandse jongens die uit idealisme daar naartoe gingen... Die, een, die daar zagen, die daar met waterpistolen bij wijze van spreken en in een onmogelijke situatie door de VN waren neergezet. Die moslims, dat waren echt geen lievertjes. Er waren grote, grote schurken bij. Het is over, over vier dagen, is het 16 jaar geleden, dat een Nederlandse jongen, Ja -e Ensen, gewoon in koele bloeden door moslims is doodgeschoten. Die jongen die heeft nooit een vlieg kwaad gedaan. Niet alleen hij, vele andere moslims. Ja. En de heer Faber, ik heb wel eens het idee dat op het moment dat het wordt moslim valt, hij automatisch een soort ...dat adrenaline in zijn bloed krijgt en, het voor, en helemaal gek wordt van die moslims... ...in een positieve zin dat, dat hij wordt opneemt. Hier even, ligt het veel genuanceerder. Nee, maar wacht even. Even terug naar het punt wat u wilde maken. Want daar was u mee bezig. Uh, u, uh, u wilde nog een punt gaan maken. Ja, ik wil het andere punt wat ik wil gaan maken is... waarom is het voorkomen onderbelicht... en ik heb in die tijd zat ik bij de krijgsmacht... en ik weet vanuit een bepaalde hoek... weet ik er behoorlijk veel van, maar ik kan hier niet alles zeggen. Ik zou graag de heer Faber eens willen vragen... wat weet hij wat die, die, die, die, die, die moslims... die van die enclave zijn weggestuurd. Misschien is dat wel gebeurd uit zelfverdediging. Misschien dat ze daar ontzettend hebben gedreigd een huis gehouden. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, Famke. Ja, ik ben het helemaal met voorgaande spreker eens. Want um, um, volgens mij werden Dutchbetters gegijzeld in dat hotel. En uh, hebben ze het zelf behouden. En trouwens, wat konden ze inderdaad met hun waterpistolen? En waar was de VN om hen uh, uh, te helpen? Ze zaten in een onmogelijke situatie. Ja. U zegt het was uh, uit zelfbehoud om uh, uiteindelijk ja, die moslimmannen want, uh, weg te sturen. Maar die uh, dreigde karremans uh, van uh, ook dat zogenaamde feestje wat op video werd uh, gezet. Mm. Uh, zaten ondertussen uh, Dutch in zogenaamd in een hotel. Mm. Maar ze, ze zaten gevangen. Ja. Dus Goed. ik denk als ze iets hadden ondernomen dan werden ze sowieso overhoop ja. geschoten. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hoi. Zeg maar. Robert, het Alkmaar, ik kan me horen niet geloven wat ik hier allemaal hoor. Uh, ik ben uh, pcv sympathisant dus bepaald geen moslimvriend. Maar ik vind dat deze uitspraak volkomen terecht is. We zijn onze taak volledig voorbij gegaan. We hebben niet gehandeld als goede militairen. Vooral Karremans met dat verhaaltje van uh, don't shoot the piano player. Je zou er schaamte van krijgen zelf. Goed. U vindt die uitspraak dus terecht van het Hof? Volkomen, volkomen. En ik ben een bepaald geen moslimvriend, maar ik had, deze mensen hadden beschermd moeten worden. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. <coughs> ik spreek met Anne-Millemonds. Ik was vanaf 1991 uh, betrokken bij het opvangen in Amsterdam. van tal van uh, uh, uh, met een toeristenvisum in uh, Amsterdam verblijvende jonge, uh, jongens en meisjes uit voormalig Joegoslavië. Ja. Uh, ik heb uh, heel uitvoerig geprobeerd om opvang te creëren voor deze jonge mensen uh, in uh, Nederland. En de vredesbeweging was aanvankelijk zeer terughoudend. Uh, ik heb met deze mensen gesproken over de oorlog uh, tegen Irak... en over de middelen die Amerika daar heeft ingezet... ...tegen um, het leger van Saddam Hussein. Ja. En ik wist dat de tanks uh, die Saddam Hussein had... ...gebouwd waren in uh, Bosnië, in voormalig Joegoslavië. Even, even maar, terug naar de stelling, mevrouw. Want ja, we maar, hebben niet... maar, ik heb met deze mensen gesproken van, van... ...het is onmogelijk dat dezelfde middelen... ...want die vroegen allemaal om een harde... ...want die, die lachten om de VN-operatie. Uh, Ze noemden deze mensen de ijskommannetjes. Ze wilden harder ingrijpen van de kant van de NAVO. En toen heb ik hen gezegd... ...wat denk je? wat de middelen zijn die de NAVO zal inzetten... en wat dat betekent voor de safe haven, mm -hmm. um, uh, uh, Srebrenica, ook voor de andere safe havens. Die ja. hele safe havens die waren al bij, t, bij het verdrag van Dayton ter discussie gesteld. Ja. Dat had allemaal in de kranten gestaan. Daar werd over gediscussieerd. Ja. Wat mij zo opviel... Mevrouw, sorry, want ik, er zijn ik, nog meer mensen die... We, nee, nee, mede, nee wacht, wacht, wacht, wacht even, wacht even. Ik wil vooraan. terug even naar de stelling. U moet even zeggen of u het eens bent met die stelling of niet. Ik Is Nederland terecht? Okay. Ik ben blij met mevrouw Zegveld, want Nederlanders, ondanks het feit dat ze een peacekeeping operation met politieke steun en ook met steun van de vredesbeweging, sociale bewegingen ja, uitvoerden, ja. ze waren niet in staat om de middelen te laten gebruiken ja. waar de Joegoslaven, die zelf nogal racistisch zich gedragen hebben ten aanzien van... De mevrouw, het punt, is, het punt is duidelijk. Ik ga, u, ik ga u onderbreken, want anders bent u te lang aan het woord en er zijn nog meer mensen die graag hun ei kwijt willen. Stand.nl, goedemiddag. Ja? Zeg het maar meneer. Goedemiddag. Meneer Smeulen. Ik ben het niet vaak eens met Mientje en Faber, maar in dit geval uh, ben ik het roerend met hem eens. Het is namelijk zo dat uh, de stelling is uh, volledig terecht. Het had er absoluut voorkomen kunnen worden. Ik bedoel, men, die Karmans bijvoorbeeld, die, een van die commandanten, Karmans. Mm -hmm. Zoals die zich, nou ja, ik neem aan dat de hele wereld dat gezien heeft zich ja. werkelijk belachelijk heeft laten maken door die Mulali, zeg maar... we maar zijn... al lang een kogel door zijn kop hadden moeten jagen... om het nou maar eens even populair aan maar, maar, te zeggen. Maar er zijn krijgen. ook mensen die... Het uh, maar maar, meneer, ik er maak zijn... me daar ontzettend druk om. Ik maak me daar al sinds 95 ja. ontzettend druk om... om dat alles voorkomen te kunnen worden... respectievelijk dat de toenmalige verantwoordelijke minister Voorhoeven... helemaal niet, uh, zeg maar, aangepakt is... en dat, en dat kabinet wat toen dus... Uh, ja. Zeg maar, aan de beurt was ook niet. En dat vind ik ook onbegrijpelijk. Maar goed, het gaat om die 8000 mensen. Of misschien zijn het er 7000 geweest. Maar hmm. het zijn er 7 of 8000 te veel. Ik vind gewoon. Die stelling is ook heel terecht. Ja. Zeg maar. Okay. De Nederlanders hadden al lang aan de bel moeten trekken. Om het maar zo populair weer even uit te drukken. Ja. Bij de Amerikanen. Dan had het allemaal. Tot, een, ja. tot misschien enkele doden kunnen beperkt blijven. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goeiemiddag. Goedemiddag, CMD. Toezijn ernaar. Ik ben tegen de stelling. Ik vind dat uw gast, het lijkt wel dat het een soort witte borden meneer is... en dat hij nog nooit in oorlog is geweest. Oorlog maakt een ander mens van je, maar geen slechter mens. En er was een overmacht daar. Ik ben zelf, ben ik wapenweigeraar, ben wel militair geweest. Mm -hmm. Dus ik ben pacifist, beleidend pacifist. Maar in dit geval, ik vind dat Nederland niet verantwoordelijk is. Goed zo, dank voor het bellen zeggen we tegen iedereen. Uh, we gaan snel terug naar miet Faber, uh, die heeft uh, meegeluisterd. Uh, nou, tegenstanders die het ineens met u eens zijn, uh, dat is ook uh, bijzonder natuurlijk. Uh, even naar die belangrijke vraag die een paar mensen stellen. Die zeggen van ja, uh, was het niet misschien lijfsbehoud van die Nederlanders... dat ze die mannen weg hebben gestuurd, omdat ze anders zelf uh, de hoek om zouden worden gestuurd? Nou, kijk, er zijn, uh, de, de, de, de enclave is aangevallen door de Serviërs. Uh, met de Serviërs hadden een militaire overmacht uh, ten opzichte van de Nederlanders en de. De, de moslimgemeenschap in de enclave uh, Schubrenica was uh, in belangrijke mate ontwapend. Behalve dat uh, iedere boer thuis een geweer had. Mm. Uh, maar het was de enige enclave, de enige safe area die, uh, die zich moest ontwapenen. Uh, de andere safe area's die waren inderdaad gewoon bewapend door het moslimleger. Yeah. Maar, maar Schubrenica niet. En dus in, in in in die zin was het een was het een unieke situatie er werd Dutchbet bedreigd door de door de moslims. Nee, iedereen die, die, die, die de plaatjes of de, of de, of de tv-beelden nog voor, voor zich heeft staan... die heeft gezien hoe die, hoe die evacuatie verliep. Ja. Dus, dus dat, dat, dat argument dat sommige mensen zeggen... van ja, ze hebben dat uit zelfhoud gedaan, ze weggestuurd... omdat ze anders zelf... dat, dat is niet waar. Dat is niet... Nee, nee, niet omdat ze bedreigd werden door, door, door, door de, de moslimgemeenschap... die daar zat en die in de buurt van die compound... en dus deels op die compound zat. Ik denk wel dat er een enorme behoefte was om, om weg te zijn uit dat gebied, om te evacueren, om zo snel mogelijk te evacueren. En dat was ook het beleid van Nederland. Ik bedoel, men moest daar weg. Het enige wat men niet wist, dat je niet weg kon gaan en die mensen daar achterlaten Want dan zou er een moordpartij uitbreken. U hoort het ook aan de reacties. Het is allemaal heel heftig. Mensen zijn er heel erg mee betrokken nog steeds. Er wordt gesproken over het Sobrenische trauma. Met deze uitspraak is dat nog lang niet van de baan, lijkt me. Nee, dat is verbredensheid trauma, dat bestaat, dat bestaat in Nederland... en dat is ook heel begrijpelijk. En, uh, en wat ik eigenlijk hoop, is dat deze uitspraak van de, van de rechter... dat hij op, opnieuw de discussie opent. En nu, nu een keer op een wat ander been... want tot nu toe is de discussie altijd gelopen in die zin van... Uh, de Serviërs zijn de schuld eigenlijk voor alle, wij waren alleen maar slachtoffers van wat er gebeurd is en zo, ons valt eigenlijk helemaal niks te verwijten de moslimgemeenschap en met name degenen die dus, die dus zijn omgekomen en die door Nederland op dat ogenblik beschermd werden ja die denken daar heel duidelijk anders over en die discussie moeten we met elkaar voeren dank voor uw bijdrage aan stand.nl, Mietjan Faber ik kijk nog even naar de laatste cijfers, 49% eens met de stelling 51% dus oneens Nederland wordt terecht aanspraken gesteld in de srebrenica zaak, u kunt de hele middag blijven reageer op onze site. Dione de Graaf zit ja, hier ja, ja, ja. voor Radio Tour de France. Aoui ah, ja, we gaan zo beginnen. Vierde etappe. Ja, we gaan de verjaardag van Philippe Gilbert vieren. O oh, ja, en die ja, gaat winnen vandaag toch ook? Zegt hij, ja. Hij heeft er alle vertrouwen in. Maar dat zijn Mark Cavendish gisteren ook, hè? Ja, en daar viel het toch even wat tegen. Ja. Ja, we gaan het allemaal horen zometeen na tweeën Radio Tour de France op deze zender. Dus hou hem vooral hier. Ik wens u vast een prettige dinsdag verder. Goedemiddag.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 Mr. Ja, het is theater in de, de rechtszaal van het Joegoslavië tribunaal. Mr. Mladic, you are charged with genocide. Nee, nee, nee, nee. Hij loopt steeds dingen door de zaal te roepen terwijl hij het woord niet heeft. Would you not me? Miss, Mr. Mladic, me. Mr. Mladic, Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Hij maakt er een heel circus van. I hereby instruct you not to interrupt me de hem uit de zaal te verwijderen. We hoorden hem nog wel roepen. Hij riep: Dit is geen rechtszaal.